Rak, BB en de onderwereld. Een criminele hoorspelserie van Anton Quintana. Regie Ad Leuplom. Uh, het wordt nou toch wel erg druk hier, hè? Mm -hmm. Maar ik vraag hem wel, ken jij toevallig een fotograaf die van de heet? Die moet hier nog aan het komen. Natuurlijk kan ik die atje. Als die hier niet zit, dan vind je wel in de sterf. Mm -hmm. Maar ja, er is helemaal op de gehad. Heb je vervoer? Oh, je denkt al zeker niet nou, dwars door de stad heen gaan rijden. Spitsschuilnota benen. Nou, dan nemen we het om erin. Nee, pils, Valentino. Of wil je liever wat anders? Nee, nee, is best. Oh, dus je had hier een afspraak? Nou, ik hoopte wel Adje tegen het lijf te lopen, maar afgesproken had ik niet met hem. Geen goed? Maar, nah, de biljarten wel eens. Eigenlijk mag ik hem niet zo erg geloven. Oh nee, zo niet. Ja, je zo'n wil je weet wel. Nee. Altijd die hebben er een haar om de schouder van een, een of ander opgegeild mokkel. <lacht> nee. En het dus maar rondkijken of er niet iets nieuws ziet zitten. soms stuurt hij dan eerst al weer een smoesje weg, dan kan hij meteen werk voor met zijn nieuwe maken. Nee. Altijd dezelfde babbel, die fotograafentour. Leu, wat volgens jullie gezicht op jij? Je. Ja, ja, ja. Zou ja. ik ook wel even een paar rolletjes trix leeg willen schieten? <lacht> nou, dan nog veel meer, maar ja, dat zegt hij er maar niet bij. Zou dus ze trouwens een kost moeten geven, die meiden die de ton nog stinken. Ja, ah, dat is het. Het duimpje aan. Ga eens eentje opzij met die keu. Die steekt me zo nog een oog uit. Of je een eentje dood doofbe! Hé, hé, hé, kalm een beetje. Ja. Zeg, je hebt toch geen kwaaie dronk, hoop ik? Oh, nee, maar ome Kor is echt doof. En oh, nou, kijk maar, hij lacht tegen me. Oh, goed, dat is lachen. Uh, <laughs> Hoe ben jij maar zo lachen als je los uh, Nee, nee, nee. Niet doen, ome Oh, oh, wat vreselijk. Oh, Zo ja, gebeurt het een tien keer per dag. Gaat er nog iemand op staan, hoor. Oh. Als hij gauw ergens een liever, maar hij zo snel vandaan. Een, dan je moet niet steeds lachen, over de korp! Wat je ook tegen hem zegt, dat denk ik toch altijd dat hij een puls krijgt. Dus voor alle zekerheid, lacht hij maar alvast. Ja! Nee! Je moet die nou weer eens een keertje mooi spelen, Omecourt! Oh, dat was een mooie bal, hè? Ja. Mm -hmm. Omecourt is een Zuid-Hollands campion geweest, je, je toch. Toen ik 14 was, heeft hij me eens voorgedaan hoe hij eigenlijk een keuken vasthoudt. Ja, ik doe ik tegen die oude opzet, zeg. Maar ik heb nou een keertje net te vaak het gebit van hem op de grond zien kleppen. Maar... <laughs> nee, zelfs voor het mooiste partijtje biljart kan ik dat niet meer opbrengen. Nee, ja. ja. ...kwam jij al in de kroeg toen je veertien was? Ja, zeker, maar... ...zogenaamd mijn vader ophalen. <lacht> Weven allebei tot diep in de nacht weg. Maar die had nou echt een kwaaie droemd. Jezus Christus. En ja, je kon het ook bij hem zien aankomen ook. Stond hij ineens met een gewaakke glasboeien, dus waar. Hier, hier, we het Zo. Ja, die hapt er gewoon op los. Oh, Jezus. Ja, dat is een gemene haal geweest, hè? Mm -hmm. Acht hechtingen en geen verdoving. Ik was toch wel gevoelloos door de alcohol. Ik kon te is <laughs> Zoals je verschrikt niet meteen op. Kun je wel opschieten met je vader? Die zie ik nooit meer. Ik ben al jaren niet meer thuis geweest. We gaan elkaar toch geen zondere waaltjes ophangen, hè? die van die, die twee gekken. Die oh, oh alsjeblieft, Truut Geen moppen. Ik haat moppen. Oh. Oké? Okay? Okay. En naar de pestings. Oh, hoor. weet je wel, hè? Of dat je moet wennen? <laughs> wel nee. Je moet niks. Zeg, je bent dan niet echt van plan om. Uh... Omdat we morgen langs te komen. Uh. En overmorgen. <laughs> we willen iedere dag van de week. Nou wel. Ben ik het, hè? Mm-hm. Maar. Waarom? Omdat ik toch steeds aan loop te denken. Oh, dat gaat heus wel over. Oh ja? Beloof je dat? Ik krijg dat zwart op brief? Ja hoor. Hè? Durf ik best te beloven. Oké, okay. dan hoef ik daar dus niet meer over in te zitten. Hé, hey, kijk eens, daar hebben we Adje hemzelf. zelf. Ah. Hm, je benken bediend daarmee, wil je? Wil je mezelf besluiten? zal ik maar aan je voeten slepen? Ik kom er ooit er niet weer te heen. Tegen schenen trappen je ellebogen gebruiken. Nee, maar blijf maar hier. Adje, Je krijgt nog een tientje van me! Zo, het kan even duren, maar hij komt wel. Ik <lacht> <lacht> sta er te lachen. Soms ben je erg grappig. Nu was ik geen moppetap zeker. Precies. Pils? Oh, ik sta er één over, dat jij geen buik krijgt van al dat bier. Daar nee. oh. oh. nou, heb ik geen aanleg voor, gelukkig maar. Hé, hey, Atje, kom er even bij staan. Weet je, je voorstellen, Atje? Ja, dit is Atje, Atje, Tera. Hallo. het tientje van mij, dat kan je nog een keertje, hoor. Hey. Zeg, heb ik nou niet bij. Ik ben je belazerd, man. Je moet toch nog geld mee naar de kroeg nemen? Dat is levensgevaarlijk moet met dan je voor het weten met een gouden vingertje te wijzen. Maar dat kan mij niet gebeuren. Ik herinner mij anders nog een haas, ja, Het dat was niet hier. Hier kenden ze me. Oh, scheelt dat? Of dat scheelt. Als hij rondjes begint te bestellen terwijl ze weten dat hij nooit geld bij zich ja. nou dan laten ze hem toch zeker mooi roepen. Zo is dat systeem, eigen fabrikaat. En nou nog zorgen dat je nooit in een vreemde kroeg belandt. Nou ja, dat kan anders ook zijn voordelen hebben, hoor. Hier mag hm? ik niet Zie jij ergens een echte ouderwetse vrouw? Zeg, me. <laughs> zeg, mag ik Adje zeggen? Ja, ik wou jou wat vragen. Ja, natuurlijk, jij heet hier ja, ja. hè? Mooie naam. Wat is je sterrenbed? Oh, uh, Jezus. Zeg, kun je nou helemaal nooit een gesprek voeren? Nou, oh, zo, ik het toch alleen, hè? Wat is je Gat, Ik ben een geile stierman, kun je dat dan niet zien? Je bent natuurlijk een maat. Ha, ha, ha. Ik ga een pilzritjes, hè? Moet ik altijd wegstellen. Oh, let me niet op Rutte. Ik was onze mop even niet kwijt, Er ben is een beetje ballonig van geworden. Zeg, Adje, ik hoor dat jij nogal handig bent met een camera. Um. Kleur of zwart-wit? Hoezo? Ik heb de goede spullen niet voor kleur. Maar zwart-wit doet prima hoor. Hoe kan je dat nou van tevoren zeggen? Je weet dan niet eens wat voor onderwerp het moet zijn. Hoezo? Jij en je vriend toch? Ik heb een vriend toch? Nou ja, goed, dat een vriendin zijn of een trio, triootje, alles kan. Alleen eh, liever geen groep hoor, ik heb ervaringen mee. Ik geloof dat wij elkaar even verkeerd begrijpen, Aadje. En ik heb je niet nodig voor seksfoto's of zo, maar eh, maak je ook wel eens uh, gewone reportages? Gewone? Voor wie dan? Voor mij. Is dat niet genoeg? werk jij soms voor een of ander blad. Nee, moet dat? Ik wil gewoon een serie foto's laten maken. Kan dat niet. Alles kan wat is onderwerp. onderwerpje. Dat is het nooit zo vader. Oh, ja, sorry hoor, zeg maar. Hè. Als je hier in de groepen zijn over foto's, dan weet ik meestal wel hoe laat het is. Dan gaat het niet om trouwfoto's. En niet dat ik daar zoveel zin in zou hebben, maar die seksfoto's komen in tussen mijn neus uit. Standje zo, standje zo. We zijn vaak al lelijk ook. Gisteren nou, hè? Toen dacht ik even dat ik in zo zo'n club van Japanse worstelaars was beland. Wat een Remake, zeg. Ja, dan zou ik hem maar gauw met stoppen als ik jou was, Stel je voor. hè? Dan zie je weer een lekkere meid. Dan op dat moment de Supreme, dan moet je ineens in al die vette lijven, denk jij? Bah. Dat is toch wel mooi voor je bedorven. Hm? De jongen hadden gegolden als het eenmaal afgelopen is. Dan ga je toch een goede fout hebben. Moet je nou best met al die vrije tijd beginnen? Ja? Dat tijd is toch alleen maar op klonische dronkenschap. Ja, zeg jij maar niks. Zolang ik het uitsluitend voor mijn lol blijf doen, zal het wel loslopen met mijn seks. Nee, zeg zelf, zeg zelf. Mijn god, jullie. Zeg op zelf. Nee, nee, nee. Laten we proberen dat we. Nee, nee, nou zeg. Echt? Echt? Kijk eens zo moordlustig en je zou nog ongelukken maken, jij. Nou, heb je niet aan licht nee, zeker niet genoeg? Nee, nee, nee, nee, ik laat jou niet los... ...voordat ik zeker weet dat jij niet weer begint. Kijk maar aan. Kijk maar aan, verdomme. Zo. zo is het beter. Ja, sterk. Ja, ik kom weet... niet eens los, zaken zou ik het willen. Doe je dat? Ik ben je verkleden vent soms? Ja, weet had wel, kan je nou loslaten? Nee. gaan ga op nog vast. Oh, oké. Okay. Zo beter? Hm. Lekker. Nee, je bent geen verkleurder, vind je? Ja. Hoi nou eens. Ik moet echt even met die jongen praten. Daarna gaan we weg, als je dat wilt. Oh nee. Die kroeg is groot genoeg. <laughs> zie je het lege tafeltje daar? Nou, wacht ik hem op je. Goed. Zo. Is meneer weggegaan? Zeg... Uh... Die reportage, wanneer kun je eraan beginnen? Uh, het gaat om verschillende soorten flats in Schalkwijk, de Bijlmer en zo. Heb je dat soort werk al gedaan? Uh, uh, nee, maar moeilijk kan het natuurlijk niet zijn. Uh, maar gewoon flats fotograferen. Precies, en als dat goed gaat, dan heb ik ook nog wel wat ander werk voor je. Hmm. Nou, wanneer kun je? Is er, uh, er haast bij? Uh, hoezo? Nou, kijk, um, voor dat soort werk heb ik heel andere apparatuur nodig... Uh, Grotere lens en zo dan ik voor die gebruik. gebruik. Eh, ik heb op dit moment geen behoorlijke grote lens en ook geen zoomlens. Eh... Wat krijgen we nou? Ik dacht dat je zo'n beetje beroeps was. Hoe kun je nou ooit serieus werk aannemen als je niet zo'n behoorlijke apparatuur ziet? Ja, Nou, kijk, ik, eh, eh, ja, ik, ik heb een ongelukje gehad op mijn kamer. Een, een brandje, eigenlijk. Oh ja? Hm, dat heb ik niet gezegd. Je was toch wel vergeten? Zo half van half. Maar hoor we nou eens even, hè? als er nou niet zo'n haas bij is, dan... Eh, nou, dan kan ik die lenzen wel van een vriend lenen. Alleen die komt pas over anderhalve maand terug. Is dat pas gebeurd? Ja. Dat brandje? Eh, een paar weken geleden. Oh. Ik heb hier en daar wel wat spullen kunnen lenen. Mijn doka kan ik alweer gebruiken, maar. zo'n reportage. Ik ben nog wel weer pech, hè? Nou, dat mag je wel, hè? Anfa. Enfin, niks aan te doen. Zeg Adje tot ziens dan maar, hè? Mm. Voortaan maar niet meer in bed roken, hè? Met, uh, waar kan ik hier telefoneren? Achter hier is de automatische. Okay, ja. ja. Service? Lydia, met Tera. Ah. Heeft de koning al gebeld? Voor die foto's. Nou, reken maar. En? Ik heb mijn kleintje gehouden. Moest toch eerst weten wat jij daarvoor bedoeling mee had? Goed zo. Hé, hey, maar wat hoor ik nou? Een complimentje van de grote detective. Mm -hmm. Je hebt hem gemaakt dat je voor de verzekering werkt, hè? Ja. ja. Ah, je hebt talent hoor, hij is compleet ingestonken. Het is jammer dat de zich niet verzekerd had. Was ik nou mooi binnen geweest? Nog wel met hulp van kruiden en specerijen handen de koning. <laughs> Grapje. Zeg, waarom heb je mij eigenlijk niet even gewaarschuwd dat hij huffer zou bellen? Waarom zo? Je hebt het toch goed gedaan? Ben je me aan het testen, of zo? Als hij weer belt, zeg je maar dat die foto's vernietigd zijn. Dat het bureau wordt opgeheven. Anders heb je kans dat hij je last op blijft vallen. En wat doe ik met die foto's? Doe ze maar weg. Meen je dat nou? Ja, waarom niet? We hebben er toch niks aan. Die vriendin is onherkenbaar dus. Ja, maar misschien kunnen we ze nog gebruiken. Hoezo? Nou, als we de koning of dat vrouwtje van de weer eens nodig hebben. Dat weet je toch nooit van tevoren? Ben je daar nog? Ja. Hoe had je de gedachte doen? Vergrotingen van maken? of affiche formaat? Zover in de stad opplakken? Net zolang tot het maar door de knieën raakt? het ja. is nog zo gek, ik weet niet. Ik dacht dat Ager vooruit gezegd had dat, dat bewijsmateriaal niet gebruikt mocht worden voor chantage of zo. Weet je nog? Auw. Oké. Okay? Gezakt voor de testen. <laughs> Half. Zeg, wat anders. Um, heeft Atje tegen jou ooit iets gezegd over dat brandje in zijn kamer? Brandje? Nee? Wanneer was dat? Een paar weken geleden. Gek dat hij daar niet over gezegd heeft. Heeft hij sinds dat ongeluk nog werk voor je gedaan? Nou ja, gewoon akkofietjes, maar ik heb zelf al die tijd bij bijna niks uitgevoerd. Dus... Ah ja, ik begrijp ik. Voor jou heeft Adje dus geen foto's meer gemaakt? Ja, een paar uh, pollagroodjes twee dagen terug voor de continuïteit op de set. We een spotje, maar mm -hmm. nou, dat zou je niet bedoelen. Mm -hmm. Oké, okay, je hoort nog van me. Ik heb Atje weinig gezien, dus uh, dat hij me dat niet verteld heeft... Da da Daar ik... hoeft niets achter te zitten, mm. dat weet ik. Dag, Lydia. Dag. Daar ben ik weer. Wat zit jij nou zonder te kijken? Je bent wel een driftkop, hè? Ben je gek? Ik doe geen vliegplaat. Eh, Gisterochtend was je met die oude draak op de vuist... ...en vandaag begin je meteen met glazen te spijten. zo gauw. Grap, wat? Uh, ik moet trouwens weg. Wat wil jij nou eigenlijk zeggen? Dan ja, ben je met mij op muziek. Dat kan, hoor. Jij, jij met dat smoer, zoiets alles. Wat weet je nou? Helemaal niks weet oh, je. Nou, nou, waar maak je dan zo druk over? Nou, bedankt voor de pil. Dat is heel gezellig. Dat zien we er maar weer. Dag. Met wacht. Nee, echt niet Als ik zeg dat je wacht en wacht, ik wil het Kom, je wilt toch geen figuur slaan waar iedereen bij is? Hoezo? Of je laat hem los. Of ik draai die arm van jou te komen. Kies zelf maar. Je meent het, hè? Je zou hem misschien de kans te zien ook. Jezus, je moet je horen, Tira. Ik wil met je praten. Kan dat dan nou niet? Ik moet nu weg. Dan loop ik met je mee, oké? Okay? Beter dan niet. Je moet trouwens ook maar niet meer langs de winkel komen. Met een beetje onzin allemaal. Het leidt tot niet. Hoe weet je dat zo zeker? Wees ons met niemand. Wat heeft dat er nou mee te maken? Je hebt geen vent, geen vriend, niemand. Geef maar toe. Dat bevalt me best zo. Die wil helemaal geen gezelschap. Niet zoals jij dat bedoelt. Wat nee, moet je dat horen? Niet van mij. Zeg dat nou maar. Niet van mij bedoel je eigenlijk? Nee. Niet van iemand die geld verdient? Daar doet. gaan we weer. Ja, zo is het toch? Ik heb het alleen maar op en neer omdat ik op die manier maar eens... Stop. Waarom zeg je het nou niet gewoon? Ruud? Jij gaat met homo's mee voor geld. Nou, geef het nou gewoon toe. Je wilt er toch over praten nou dan. En je denkt dat het mij dwars zit. Nou, wat dan nog? Zelfs als dat zo is. Wat heb je dan met mij te maken? Maar het zit jou zelf niet lekker. Misschien ben jij van binnen wel net zo ouderwets wet als ik. Misschien dat je daarom gisteren dan zo dronken, hè? In een vreemd café, weet je wel? Misschien smeet je daarom wel met dat geld. Omdat je er eigenlijk maar weer zo gauw mogelijk afvalt. Ja, dat wou ik ook. Het ja. was de eerste keer, ik zweer. Nee, dat is niet waar. Als je er nou over praten wilt, Suffert, dan moet je niet beginnen met liegen. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Je hebt gelijk. Het zit me dwars. Het zit op tijd dwars als ik dat gedaan heb. Ik wil het eigenlijk helemaal niet. Heb je zo'n geld gelegd? Nee, dat is het niet. Niet alleen. Het gaat eigenlijk vanzelf. Komt ergens. In onder een of bar of zo. Dan heb ik zo'n chique oude nicht erin aan te kletsen. Wat van een drinken en zo. Dan denk ik, ja, de pest. Maar ik zeg niks. Knieken, ik wacht kniek alleen maar zo'n beetje. En dan weet beetje dat ik nu ook nog met hem meegaan. Ja, maar ik zweer je, ik wil het eigenlijk helemaal niet. Ik hoop dat ik de best aan mezelf achteraf... Oh, Ik wou het helemaal niet over hebben. Jezus, ik wou gewoon een beetje met je drinken, met je praten. Me. Dames. Ik, ik denk geen niks als je dat soms ja, denkt. Nou, maar je gaat wel met mannen mee. Ja, alleen voor geld. Toch, het wordt hier zo'n gedrang, laten we daar gaan zitten, oké? Okay? Hier vind wij tenminste kaart. Nou zeg, me, kijk je nou weer moordlustig. Ik ben geen flikker god, toch. Hoor je dat? Je zat vriendinnen. En ook maar rot het meiden. Het alleen maar voor het geld. Maar anders... Anders? Anders wat? Wat dan nog Ruud? Kijk daar. Minstens drie of vier van die jongens daar zijn homo's. Maar ze willen het best weten ook. Als het ooit een probleem voor ze was, dan nou, zie je dat nou echt niet meer vanzelf. Dus, wat nou anders? Zou het nou zo'n ramp zijn? Als geld de enige reden hier? Nou, dan doe je het dus ook omdat je er zin in hebt. Nou, dat hoop ik eigenlijk maar voor. Waarom lach je? Moet je horen, hm? Ik deed heel lullig tegen je gisterochtend. Dat weet ik veel. De dingen die ik zei en zo. Gekke, je Ik wou echt graag met je naar bed. Ja, we zijn allemaal samen wakker geworden. Dat was het er misschien vanzelf gegaan. Ja, toch? Je hadden hetzelfde bed licht. Ja, maar jij, jij. Je stond maar zo onattastbaar helemaal wakker. Toen was als een hoen. <lacht> ja, en ik dacht dat je wel meteen weer naar je werk zou moeten. Dat je dus zeker niet meer in bed zou komen. Ja, dat... Ja. Ik had dus een beetje paniek, geloof ik. Daarom zeg ik die klotige dingen. Allemaal verkeerd, natuurlijk. Nou, alleen maar daarom. Want eigenlijk eigenlijk kwam er alleen nog steeds je beetje bij mijn bed kwam Nou, toen vond ik het ook nog nodig om flink van me af te buiten, ja ja, zo gaat het dan Ah, nou, ik was natuurlijk ook een beetje meteen getrapt, dat snap je wel, hè logisch toen het over zei zeiden er ook nog al die rol dingen of dat ik zeker dacht dat ik het koopje van de maand was nou, je ziet, het, toen had ik het helemaal niet meer ja, en toen kreeg je van die oude draak ook nog op je sodemieter, nou je had je ochtendje wel, hè ik was woedend eerst op jou, maar je had later op mezelf. Want ik stond er aangepakt. Ik dacht bij mezelf, dan kom jij een vrouw tegen die echt wat doet. Een vrouw waar je zin in hebt, met wie je zou kunnen praten, over alles. Maar ga maar op praten, verpest je, klootzak. Ik zei, weet je wat jij doet? Je gaat terug. En dan kan had toen een paar espresso's gedronken. Jij gaat regelrecht terug. Nou, dat deed ik ook. Maar ik... Verdond, ik had geen idee meer, want dat toch? Ik kon gewoon juist niet meer vinden, Dat straat niet eens. Jezus, Jezus. dat je hebt best geen zetje. Toen oh redde ik dat je een boutique moest hebben. Want ik had die affiche in je kamer gezien en uh, die foto's op je play van de ja, opening Ja, ja, ja, ja. Dus ik zoek in telefoon, ja, Ik het, verdond, zeg, ja, hey, die <laughs> nou, tera. Thera. Een ouderwetse naam van die ouderwetse vrouw. Wat? Zo doe je. Dan weet je waarom ik langs kwam. even op, ik dacht zeker die persoon ook had, die komt niet meer terug. Nou, hier ben ik dus. Ik ga twee pils halen. Hé, nou, zal ik even. Nee, nee, ben je gek. Zeg, hoe heet die lange jongen achter de baar? Valentino. Wat? Ja, nou ja, ik <laughs> ook gewoon Palentijn, maar we noemen hem allemaal wel Valentino. Heer, laten we toch niet voor gek staan, hè? We zijn er er nee, nee, nee, echt niet. Laat mij zo'n even halen. Nee, blijf hier nog maar zitten, jij hebt je piltje verdiend. Uh, Valentino? Ja? Yeah. Uh, mag ik nog twee pils van je hebben? Nee, pils, ons kop eraf. Het werkt, hè? Het werkt. Oh, hé, uh, hier hey. Ja? Hier, goed in de novent. Ik heb net een gode gesproken, die wil wat vullen lenen. Dus uh, zeg maar wanneer we beginnen. Uh, had ik dat nou eerder geweten, ik heb het net allemaal per telefoon geregeld. Een fotograaf uit Haarlem doet het nou. Manuel Verheij, misschien ken je wel. Ze dus is dat een sperze, ja. Sorry hoor. Maar hoor, geef me in ieder geval je adres. Dan uh, bel ik je zo gauw ik weer wat hebben. Oké, okay. mag het op de biervultje? Tuurlijk gezellig. Weet je, ik heb steeds maar het gevoel dat ik jou al eens eerder ben tegengekomen. Maar waar, maar waar. Ik kan daar niet op komen. Oh ja? Nou, uh, ik zou het niet weten. Wacht eens even, op dat bureau van, uh, uh, kom, hoe heet ze ook weer? Uh, de, de, dat modellenservice. Oh, ja, ja, bij Lydia. Bij ja. Lydia. Ja, daar kom ik veel. Dat is ook zo Oh, zeg, zie, zie je nou wel? Hoe gaat het eigenlijk met Lydia? Is ze nog steeds met die, uh, ik ben zo slecht in namen, uh, zo magere Een uh, detective was die of zoiets. Ik uh, vond dat, dat die erg bij Lydia past, nee. Maar ja, dat weet je ook eigenlijk nooit, hè. En is ze daar nog steeds mee? Die is dood zeg je nou, nee toch? Ja, hier ben ik wel eens. Daar. Dag, mevrouw de koning. Mag ik binnenkomen? Hoezo? Regent het? We hebben elkaar al eens over de telefoon gesproken. Van der Leeuwen zijn naam. Oh ja. U doet in verzekeringen of zoiets. Mijn man is niet zo dol op u. Ik ben s'n nooit zo helder, maar... Ik kan er maar niet achterkomen wie u bent of wat u nou eigenlijk probeert te doen. Werkt u voor de politie of zo? Kom nou. Ziet ik eruit? Ja hoor. Precies het type. Een beetje dom lachen kan iedereen. Laten we het daar voorlopig maar op houden dat u zo'n vrouwelijke smeres bent. In dat geval zou ik u nu een penning laten zien en dat moest u maar binnenlaten. Dacht u dat? Weet je wat? Kom even binnen. Ik zit aan de sherry. U mee? Wij drinken niet onder dienstijd. Eerlijk zeggen. Zou ze mij ook aannemen als ik kwam solliciteren? Nee, je moet van onbesproken gedrag zijn en je mag je niet in verkeerd gezelschap bevinden. Oh. <laughs> Jij vangt me graag op mijn eigen grapjes, hè? Oh, was een grapje? Tuurlijk. Jij van de politie laat me niet lachen. <laughs> en als ik niet meer uit ga, drink ik. je dat? Ja. Hmm. Zo zie je maar wat je over moet hebben voor een goed huwelijk Aandoenlijk <laughs> Bijgetrouwd? Mm, niets voor mij Zeg Jij hebt mijn echtgenoot niet verteld dat mijn jonge Spanjaard een vrouw was, hè? Nee Waarom niet? Misschien heeft hij wel een zwak hart <laughs> Ja, hij zou er niet gebleven zijn <laughs> En heb jij wel eens iets met uh, vrouwen? Uh, nou, nee. Nou, dan weet je niet wat je mist. Ja, hoor ik vaak. Het schijnt erg in te zijn tegenwoordig. Oh, maar zo bedoel ik het niet. Huh? Help het feminisme, wordt lesbisch. Dat bedoel je toch? Nee hoor. Dat soort vrouwen kan ik toch zo lachen, hè. Die moeten zo nodig uit overtuiging. Maar zo ben ik niet. Huh? Ik eet van twee walletjes. Allemaal lekker, Lise. Eet je echt van de leeuw? Nee. En voor de verzekering werk jij ook niet. Ben je gek? Ah. Geheimzinnig type ben jij. Hou ik wel van. Je bent niet van de politie. En je komt me niet chanteren. Wat wil je? Inlichtingen. Ik hoef niemand inlichtingen te geven. Mij wel. Oh Ja. Ja. Waarom jou wel? Hoe wou je me dwingen? Nou, heel eenvoudig. Je vertelt me wat ik weten wil of ik geef je een pak slaag. Wat? Ja. Denk er maar rustig over na, ik heb geen haast. Je bent gek hè? Je alleen haat. Waarom? Als ik een man was geweest, zou je me dan wel geloven? Nooit gehoord van karate voor vrouwen? Karate, jij? Ja. je dan? Probeer het maar eens zonder training. Jij bent hier goed bij je hoofd. Ik bel de politie. Zo. Voorlopig zit jij zonder telefoon. Dat is heel goed. Dan kunnen we ook niet gestoord worden. Maar mijn man komt zo thuis. Nee, vanavond pas. Die zitten centen te verdienen die jij straks aan plastische chirurgie uitgeeft. Oh en vergis je niet hoor, al die dure spullen hier, die gaan er ook aan. Al oh, deze chique japonnetjes, oh, en die schattige aardewerkten en die mooie zilvervost, nou, dit zal me aan mijn hart gaan, zo'n klassiek jasje van, dat is het, zeehond? Geloof je me nog niet? Waar zal ik mee beginnen? Uh, dit porselein? Uh, zeg maar wanneer ik stoppen moet. Hoe wist jij van die foto's? Welke foto's? Stop! Hij... Ze, ze kreeg een telefoontje. Ja, ja, echt hoor. Gewoon hoor. Telefoontje. Dat we die foto's konden kopen. Van wie? Weet ik niet. Wat ga ik doe nou? Hou nou op! En wat een rotmanier van doen is dat? Ik weet het echt niet. Ik hoorde het van haar... Nou, en, en, en toen ben ik meteen mijn man gaan uithoren. Ja, jij kan erover mee praten, zo licht is hij niet. Dus ik wist het toen, hè, van de detective bureau. Jezus, wat een valse leren meid, ben jij kijk nou, Thomas. Oh, dat is niks. Als ik eenmaal op dreef kom, moet je straks in japonnen zien. Ga eens dus maar gauw verder. Nou, eh... ...naar dat bureau, hè? Maar daar wisten ze van niks, dat zeiden ze tenminste. En die meid die de baas zelf opdraven. Die venten die later dat ongeluk kreeg dus. En die ontkende glashart dat die voor mijn man werkte. Een type was dat. En nou, eh, daar kwam ik dus niet verder mee. Hè? Hij eh, wist niks van die foto's, zei hij. Ze hadden helemaal geen opdracht om me te schaduwen... ...of eh, hoe dat heet. En ik vond het maar raar, hè? Waarom bellen ze dan eerst... Waarom ging jij met ze praten? Waarom niet je vriendin? Oh, oh, die, ja, oh, die kan dat niks schelen. Al stond ze spieren naakt op de voorpagina's van alle kranten. Ja, maar ik, hè, ik ben tenslotte getrouwd. En ik moet ook nog een beetje mijn stand ophouden, nietwaar? Hoe heet ze eigenlijk? Wie? Nee, wacht! Vera. Ze heet Vera. Vera hoe? Dieveld. Vera Liefeld. Als het zo weinig om de goede naam geeft, waarom wou jij dan aan de politie dan naam niet opgeven? Ah, oh, hoe weet je dat? Geef antwoord. Nou, waarom zou ik? Ze kunnen me toch niet dwingen, ik heb toch zeker recht op privéleven? Oké, okay. Vera Liefeld dus. Waarom is ze verhuisd? Had dat met dat ongeluk te maken? Wel nee. Ze moest toch eens terug naar Alicante. Alicante? Woont ze daar? Min of meer. Adres? Geen idee. Nee! Echt niet. Ik had enorm de pest in dat ik het uitmaakte. Gewoon niet eens meer tegen me praten. Wat voert ze uit in Alicante? Niks. Werk is er niet bij. Ze heeft een paar rijke vrijers daar. Van die getrouwe Spaanse pieven. Heeft ze best handig ingepikt? Nee. Ik heb echt geen idee van waar ze woont. We zagen elkaar altijd wel op het strand of in de bar van het hotel. Maar oh, je weet hoe dat gaat. Waarom heb je het eigenlijk uitgemaakt? Nou, dat snap je toch wel? Die vent van mij was in alle staten. Als hij echt de pest in kreeg en als hij dan ook nog de bewijzen van die schaal op voor mijn handen zou krijgen, waar bleef ik dan? Beetje behoorlijke alimentatie was er, er mooi niet bij geweest. Nee? Moeder houdt van een beetje dol, Maar dan moet het niet te gek worden. Dus, uh, ik heb de boel gesust. En dan zit ik thuis. En ik drink sherry. Kaffee is aan de Oké. Dus, Vera Liefeld kreeg dat telefoontje. ja? Anoniem, hè? Anoniem telefoontje. Was de man of mevrouw? Een man. En wat zei hij precies? Nou, dat hij foto's gemaakt had van ons terwijl we bezig waren. Zei hij ook hoe? Nee. Oh, ja. Wacht eens. Vanaf het dak van de flat tegenover ons, zei hij. En dat klopt. Ja, wat gek is, ik had er wel twee kerels bezig gezien, maar die hadden van die witte overals aan. Dus daar sta je niet zo stil. Maar die hadden dus die foto's van ons gemaakt. Gewoon door het raam heen. Geen mens heeft de gordijnen in de bijl, maar. Ze zullen wel genoten hebben, de schopjes. En verder? Wat zei die man nog meer? Nou, dat wij die foto's dus konden kopen. En zij, ik was er dus niet bij, hè. Ze lachte hem uit, hing op. En ze vertelt het later aan mij. Goeie mop vond ze het, de mafkees. Nou, toen moest ik er natuurlijk wat aan gaan doen, hè. Dus ik ging die schat van mij eens aan de tand voelen. Ja, want ik had wel in de gaten gekregen dat die moeders niet meer erg vertrouwden, hoor. Zoals hij dus. Soms door het huis liep, met zo'n listig gezicht. En steeds van die toespelingen, hè? Maar ik deed net op mijn bloeden. Ja, zolang ik eens bewijzen kon. Maar nou werd het me een beetje te link, dus... Uh, ik ging op de toer van het berouwvolle huisvrouwtje... en hij was al lang blij. Grote verzoening, weet je wel? Hmm. Meteen ook vertellen van die detective. Hmm. Toen had ik hem. Ik dacht, waar jij maar vader... Zal ik je even mooi voorwezen, maar nee hoor. Die van het Hof, dat was een ijskouwer. Moeters kon met haar sjeckboekje wapperen en met haar kon draaien, zoveel ze maar wou. Hij deed niet mee. Dus bleef er niks anders over. Ik moest man lief nog een beetje bewerken. Totdat hij zich heel diep begon te schamen voor dat gemeene idee van hem. Teg, wie bureau Melk nope. Hoe was het gevaar geweten. Poe, op het nippertje, zoals dat heet. Maar ja, daarvoor moest ik wel een veer laten, dus daar ging Vera. <lacht> Jammer hoor. Hè? Wat een beetje heb je het ervan gemaakt? Ja, Was is dat nou echt nodig? Oh. Een mooie, zo echt. Passenger. Zal vader leuk vinden. En er is niet meer gebeld over die foto's? Ook later niet? Niet dat ik weet. Ik ben niet meer in de flat geweest. En is Vera opgestapt meteen na de breuk? Ja, dat denk ik wel. Ik heb er niet meer gesproken. Ze was in alle staten. Nee, echt. Er viel niet meer met haar te praten. Waarom wou jij dat eigenlijk allemaal weten? Wat heb jij daaraan? Die van het hof. Die is van dak gevallen, hè? Ja. De politie kwam nog vragen of we wisten wat hij daar uitvoerde. Nou, wij wisten dus van niks. Hoe moeten wij dan nou weten wat die man daar deed? En dan al die ernstige smoelen. Alsof het zo'n doodzonde is om eens lekker vreemd te gaan. Want dat wisten ze wel meteen, hè? Dat hij een paar weken geobserveerd had en zo. En dat wij in die flat hadden gezeten. Hoe kwam jouw vriendin aan die flat? We we de kennis van het. Uit Alicante. die hey. Hé... Wacht eens even. Gaat het je daarom om die van het hoofd? Nou begrijp ik het. Ben jij... Fantastisch. Jij bent ook... Jij bent een stille detective. Oh, dat is te gek. Een als detective. Wat goed, zeg. Het einde. Je moet zeker uitzoeken wat die vogel op dat dak deed, die collega van je. Denk jij soms ook dat het geen ongeluk was? De politie liet er ook al zo moeilijk over. Dat nou, vertel eens. Toen. Drink nou een sherry mee, hè, en ga zitten. Uh, uh, let maar niet op de rommel. Nee, nee, nee, dat doe ik maar niet. Uh, je wordt bedankt even goed voor je vlotte medewerking, dat wel. Oh, het was niks. Verveel me toch rot. Kom nog eens langs, maken we het gezellig. Oké, okay, je die wedstvoetvogeltjes daar ook niet even in tuin gooien? Die hangen maar lang de strot uit. Uh, uh, laten we die tot de volgende keer bewaren. Daar. Uh, oh, nog, uh, nog één vraag. Hoe wist jij dat die foto's waardeloos waren? Wat? Hoe wist je dat die foto's waardeloos waren? Dat zei je gisteren door de telefoon. Dat ik er mijn blote billen mee af kon vegen... omdat ze toch waardeloos waren. Hoe wist je dat? Nou? Uh, uh, nou ja, dat waren ze toch? Ik, ik bedoel, wat kan je er nou mee doen? Je kunt me toch niet beschanteren? Nou, mijn man en ik wil goed zijn. Dus wat moet je ermee, hè? Zo is het toch? Nee, nee, niet laat. Nee. Nou, geen smoesjes meer. Hoe wist jij dat? Ik. Dat zei ik zomaar. Echt. Je liegt. Eerlijk niet ik. ik oh, is je weer? Oké. Okay. Wat? Ik zei oké. Okay. Huh? Je liegt misschien, daar ben ik nou niet zo zeker van. Maar de enige manier om daar achter te komen is met geweld. En geloof mij nou. Geweld is niks voor mij. Je dacht toch niet echt dat je ging afwassen? Nou, tot ziens maar weer, mevrouw de Koning. Hou het huwelijksbootje varende, hè? Ja? Nou, nee, nee, doe geen moeite. Ik laat mezelf wel uit. Dit was het derde deel van de Draak, BB en de onderwereld. Een criminele hoorspelserie van Anton Quintana. Tera werd gespeeld door Henny Orrie. Lydia door Gerry Mantel. Mevrouw de Koning was Joop Reis Hagelen. Ruud Olaf Leijlands. En Atje Hans Karstenberg. De regie had Ad Leuven.